Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de operatie- en sterftecijfers hebben... van alle afdelingen hartchirurgie in Nederlandse ziekenhuizen. De IGZ heeft alle betrokken ziekenhuizen een brief gestuurd, meldt het radioprogramma Argos. Aanleiding zijn de problemen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Daar zijn na een incident alle hartoperaties opgeschort. Het sterftecijfer na hartoperaties lag daar al jaren boven het gemiddelde. De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie verwacht niet dat er veel nieuws naar boven komt... omdat de gegevens volgens de vereniging al bekend zijn bij de inspectie. In Canada zijn twee doden gevallen bij een schietpartij in een kinderdagverblijf. Het zijn een mannelijke medewerker van de crash en de schutter zelf. Alle kinderen bleven ongedeerd. Het lijkt erop dat de schutter het specifiek op het slachtoffer had gemunt. Volgens de politie had de schietpartij mogelijk te maken met de scheiding van een echtpaar... Wat het verband precies is, is niet duidelijk. De schietpartij was in Gatineau, vlakbij de Canadese hoofdstad Ottawa. In het kinderdagverblijf waren op dat moment 53 kinderen aanwezig. In Italië is geschokt gereageerd op de zelfmoord van een ouder echtpaar vanwege de economische crisis. De man van 62 en zijn vrouw van 68 zaten diep in de schulden en konden de huur niet meer betalen... Ze hingen zich op in een opslagruimte in Civitanova Marche aan de Adriatische kust. Toen een broer van de vrouw van de zelfmoord hoorde, stortte hij zich in zee en verdronk. De voorzitter van het Italiaanse parlement gaat vandaag naar de stad om haar medeleven te betuigen. De zelfmoorden laten volgens haar zien hoe zwaar de crisis is voor gewone mensen.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 Het is 50 jaar geleden dat de toen 16-jarige prinses Marijke... de vierde dochter van de toenmalige koningin Juliana en prins Bernhard... besloot zich voortaan prinses Christina te gaan noemen. Dat was op 5 april 1963. Voor ons aanleiding om in het leven te duiken van dit koningskind. Komend uur kunt u gaan luisteren naar een collage van radiofragmenten... van en met prinses Christina uit de archieven. Van haar geboorte tot nu. Het is een bijzonder overzicht geworden... Dat een beeld geeft van onze veranderende en veranderde samenleving. We beginnen in 1947, anderhalf jaar na de bevrijding. Het Koningshuis is ongekend populair. Het is 18 februari. Hier is de Nederlandse Radio-Unie met een gezamenlijk programma. Nu volgen de nieuwsberichten. Hier is de nieuwsdienst over beide zenders. Vanmorgen vroeg. Enige minuten voor half drie heeft, zoals we al gemeld hebben, haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, het leven geschonken aan een dochter. Moeder en kind maken het zeer wel. Het jongste prinsesje weegt ongeveer zes pond. Het bericht kwam zeer onverwacht. Daardoor kwam het dat het afgesproken waarschuwingssignaal aan de pers niet meer kon worden gegeven en de telexkamer in het Asturias chalet onmiddellijk het definitieve bericht van baron Baudt de secretaris van haar koninklijke hoogheid prinses Juliana ontving Hier is de Nederlandse Radio Unie met een nationaal programma. Luisteraars, de blijde gebeurtenis door het gehele volk met spanning verbijt, heeft plaatsgevonden. We schakelen nu over naar Soesdijk. Luisterende landgenoten, hier zijn de schoten, de vreugde schoten van Soesdijk. U hoorde ze al door het Wilhelmus heen, waarmee het radioprogramma van deze 18 februari werd geopend. U zult ze horen tot het laatste schot toe, want naar eeuwenoude traditie zal het getal der knallen van de saluutbatterij u vertellen welk nieuw leven nieuwe glans geeft aan het Huis van Oranje. Is het een prins? Is het een prinses? 51 schoten, dat is een prinses. 101 schoten, dat is een prins. U weet dat de prinselijke ouders zich kort geleden hebben geuit dat ze met een prinses en met een prins even blij zijn. Maar daar is de spanning voor u niet minder om. Heeft het paleis Soesdijk thans een klavertje vier van Oranje-prinsesjes? Of hebben de prinsesjes een beurtje gekregen? De 25-pounders, afgevuurd door de batterij van de 1 e regiment veldartillerie. Dezelfde soort kanonnen als er mee bij El Alamein in Begachtel onze nieuwe vrijheid werd bevochten. We zullen een antwoord geven. Maar luisterende landgenoten, wij hier weten al. En het zou toch niet mooi zijn wanneer u het nieuws waarna u met verlangen zit te wachten, langer zouden onthouden. En daarom mogen de schoten van de saluutbatterij bevestigen wat u thans mededelen. In de afgelopen nacht, de 2 uur 24, heeft haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, door Gods goedheid het leven geschonken aan haar welgeschapen dochter. Volgens de mededeling van dokter de Groot is de toestand van moeder en kind zeer wel. We hebben ons oranje klaar voor vier. 51 schoten dreunen door Nederland en vinden een echo in de huizen en in de harten. 51 schoten zullen overal ter wereld waar het wit witbouw en oranje het symbool is van vrijheid en recht de hand toengrijpen naar die vlag. De vlaggen uit ter ere van de nieuwe prinses van Oranje. En laat u plakken in steden en dorpen de vreugde vertolken dat de band tussen Nederland en Oranje weer is versterkt. De zekerheid die ons menselijkerwijs gesproken is geschonken dat het Huis van Oranje tot in verre toekomst over ons zal blijven regeren mogen ons in Nederland zo verwarmen dat we even de barre koude van deze winterse dag vergeten Hier bij de Salutbatterij in Baarn bij de jongens van de veld in de dure oosterkou bij hun stukken in actie zijn maar ook bij u elders in Nederland en waar u in Oost en West ook meeluistert, op eenzame posten of op de verre wereldzeeën, mannen en vrouwen van Nederland stam, koppen op. Uit smarten groeide in het witte paleis ons Soesdijk dit nieuwe leven, er komt ook voor Nederland een nieuwe lente. Wanneer het, ook in de toekomst, trouw blijft aan zijn historie. Voor alles wil zijn, het land van het recht. Luisterende landgenoten, u hebt gehoord onder mij spreken. De vier stukken van de batterij met een schitterende regelmaat hebben doorgeschoten. Water en ontellen tegelijk is nu niet zo heel eenvoudig. En daarop zal ik even vragen welk stad we u toe zijn. Achter de batterij staat namelijk een vaandrug die heel nauwkeurig bij elk stad achter. Even informeren luisteraars. Dit was luisteraars het 34ste stad. Kunt u als u, dit is het 35 ste en u kunt u verder meetellen tot het 51 ste stad toe. Dat de laatste de bevestiging zal geven van de geboorte van ons vierde prinsesje. Maar luisterende landgenoten, ik krijg zojuist bericht door dat overal de klokken al gaan luiden. klokken luiden over Nederland. Hier komt de toomtoren van Utrecht. is in Maastricht. klokken van Nederland om de blijde geboorte ook in de steden en de dorpen te verkondigen. Het 51ste schot, de prinses van Oranje is geboren. De vierde prinses in het huis van Oranje. En daar hoort u luisteraars het hoeraatje van de jongens bij de stukken. Ze hebben hun plecht gedaan, keurig op tijd waren ze hier voorraad. Wekenlang hebben ze gewacht en nu wordt met een luid hoera hun vreugde ruim baan gegeven. Luisterende landgenoten, weer mogen we vanmiddag gast zijn op het paleis Soesdijk, stralend in de winterzon, waarin de koninklijke standaard stralend staat te wapperen. Alles getuigt van blijdschap en geluk en het is een bovenal gelukkige vader die ons thans ontvangt. Zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard heeft zich bereid verklaard tot een kort vraaggesprek over het heugelijk gebeuren van de dag, de geboorte van het vierde prinsesje. Maar voor we iets vragen koninklijke hoogheid... ...willen wij allen Nederlanders u iets zeggen. De jongens in Indië op verre posten. De mannen van de walvisvaart aan de Zuidpool. Maar ook de vaders en moeders en de kinderen van heel Nederland... ...willen van deze bijzondere gelegenheid gebruik maken... ...u en de prinses heel, heel hartelijk geluk te wensen met uw dochter. En nu branden we van belangstelling uit uw eigen mond te horen hoe alles is. Mogen we u dan allereerst vragen naar de welstand van Herre Koninklijke Hoogheid, de moeder van de jonggeborene? Dank u zeer. Ten eerste een bijzonder hartelijk dank voor uw gelukwensen En ik ben erg blij om te zeggen dat mevrouw dat uitstekend maakt. Heel goed, werkelijk. Ja, en nu heb ik een ongeschreven opdracht van alle moeders van Nederland... om u natuurlijk ook wat te vragen over de kleine zelf. Is het een aardig kindje? Het is een bijzonder mooi kindje. Dat is uh, moeilijk... ...op het moment nog in heel veel details te gaan behalve uh, dingen die je vermoedelijk ook graag zult willen weten... ...zoals de kleur van het haar, is donkerblond en uh, heeft blauwe ogen. En uh, het is nog erg moeilijk op foto's ook na te gaan in hoeverre ze lijkt op de andere kinderen. Dat uh, durf ik nog niet te zeggen. Koninklijke hoogheid, moeder en vader we zullen blij en dankbaar zijn dat alles zo goed is afgelopen... Maar uw doorluchtige familiekring strekt zich onder meer ook uit... ...tot de twee grootmoeders en drie zusjes. Is het onbescheiden u te vragen hoe zij het geboortebericht hebben ontvangen? Nee, helemaal niet. De grootmoeders waren erbij, die waren ontzettend blij. En de kinderen die hebben we niet wakker gemaakt opzettelijk. Maar we hebben ze tot vanochtend om kwart voor zeven uit bed gehaald. Dan hebben we samen eerst naar het nieuws geluisterd. En dan zijn we binnengegaan. En toen hebben ze voor het eerst de kleine zuster gezien. En uh, ze waren ontzettend blij mee en zeer enthousiast. Hier de Avros de Paramaribo. U hoort thans een speciale uitzending. Verzorgde de Avros voor PCJ Holland. Hallo Nederland. Hallo PCJ. Hier de Avros de Paramaribo Suriname. Hier de Avros de Paramaribo Suriname. Luisteraars in Nederland, onder enorm enthousiasme bereikte ons gisteravond het bericht dat in Schoesdijk een prinsesje geboren was. Dagen van tevoren hadden we al eens vol spanning naar uitgekeken. En vanmorgen, om zes uur precies, daverde het eerste van de 51 schoten door de morgen. De oranje zon kwam prachtig goud op uit de Surinaamrivier. En voor het eerst, na de regentijd hadden we weer een strak blauwe lucht. De klokken bijden en de mensen juichten. Juichten. Een duizend koppige menigte was op de been. Uit deze menigte hebben we een heer gehaald. Eén van de velen die stond te juichen... We hebben hem zijn naam gevraagd even en het is de heer Rezidaat. Wij hebben hem bereid gevonden om een gelukwens uit te spreken namens de hele mannelijke bevolking van Suriname. Hier is dus de heer Rezidaat. De gelukwensheid van vrienden voor Nederland en het huis van Oranje zo heupelijke gebeurtenis, worden uw koninklijke hoogheden en haar maatje tegen onze geërbieders de, de koningin de oprechte gelukwensen van de franse Surinaamse bevolking aangebonden. De Suriname juist over deze blijde gebeurtenis en betaalt opnieuw zijn verknochtheid aan het huis van Oranje. Deze verknochtheid, die van ons uit een herte is geweest, komt in het bezoek van de koninklijke hoogheden aan Suriname voedingsbodem om uit te groeien tot innige gevoelens ten opzichte van het koninklijk gezin, welke moeilijk te definiëren zijn. Door Surinames aanhoudelijkheid aanhoudelijkheid en ook de banden op cultureel gebied met Europees Nederland, Voed het zich in deze uren van uitbundige vreugde heen met de overige rijksdelen. Mogen de zegeningen van de Allerhoogste rijkelijk over de jonge prinses groeien en mogen de al deze koninklijke hoogheden en bezin en hoogst derzelfde koninklijke moeder, hare majesteit onze sparen tot in lengte van dagen, tot meerdere eer en glorie van groot niederland met de zenders PMA, PLC en PLF op 15, 16 en 29 meter. Gouverneur generaal dokter Van Mook, na aanleiding van het heugelijke gebeuren hield. Er is een nieuwe tallig geboren in het huis van Oranje. Met vreugde hebben wij het bericht zojuist gevoerd en onder de indruk daarvan wil ik gaarne enkele woorden tot u spreken. Zoals op een stormachtige zee een sterrenbeeld dat door de jagende wolken schittert, ons niet alleen richten, maar ook kracht en bemoediging geven kan, zo heeft eigenlijk al sinds eeuwen het Huis van Oranje ons rechten, kracht en bemoediging gegeven. Officieren, onderofficieren, corporaals en soldaten. Naar aanleiding van de gelukkige omstandigheid dat haar Koninklijke Hoogheid, Prinses Juliana, gisteren het leven heeft geschonken aan een prinses, heeft de minister van de Oorlog een dagorde uitgevaardigd die ik u dan zal voorlezen. De er luidt, het is mijn behoefte uiting te geven aan de grote vreugde die de koninklijke landmacht vervult, nu een prinses werd geboren op de bodem van een herrezen vaderland, te midden van een vrij volk. De koninklijke landmacht, zich scharend om de troon, neemt zich eens te meer voor de panden te hoeden die voor Nederland zijn, de hoop der toekomst, de waarborg. Onze vrijheid. Leven de koningin! Leven ons koninklijk huis. Jewiet, woeuw! Jewiet, Canada roept Nederlands. <tied> Het is de internationale dienst van de Canadese omroep. Op deze grote dag, de dag van de geboorte van de nieuwe prinses van Oranje, zenden wij uit het verre, maar zo bevriende Canada een speciaal programma uit voor Nederland. Voor Oost en West. Maar voor we hiermee beginnen, mag ik namens de CBC en in het bijzonder namens de Nederlandse afdeling van de Canadese omroep onze eerbiedige en hartelijke gelukwensen aanbieden aan haar Koninklijke Hoogheid, Prinses Juliana en Prins Bernhard, aan de drie zusjes van ons nieuwe prinsesje. Aan haar majesteit de koningin en aan geheel Nederland. Lang leven onze nieuwe prinses. Op deze blijde dagluisteraars in het vaderland, in oost of west of waar je ook zijt, leeft Canada met u mee. Canada dat op zoveel manieren met Nederland verbonden is. Door dus de soldaten die er streden voor de vrijheid en door het verblijf van prinses Juliana en de kleine prinsesjes in Ottawa en de geboorte daar van Margriet. God u spreekt dan de burgemeester van Ottawa, Meja Louis. Ottawa has a very very personal interest in the royal family of the Netherlands. It is here her Royal Highness, the Princess Juliana, and her family lived during most of the war years, and the people of the capital knew them and loved them. Luister eens wanneer op dit nu al wat gevorderde avonduur want de avond is nu al enkele uren gevallen over Amsterdams historische damplein de belangstelling minder groot zou zijn dan die nu in werkelijkheid het geval is in afwachting van de dingen die gaan gebeuren dan zou dit zonder twijfel niet te verwonderen zijn de temperatuur is zo mogelijk nog iets lager dan vanmiddag maar desondanks zien wij nu het beeld dat we ons nog het best herinneren van, laat ik zeggen, ongeveer tien jaar geleden... toen Haar Majesteit Koningin Wilhelmina haar 40-jarige regeringsjubileum vierde... en Amsterdam bruiste van het medeleven met dat koninklijke feest. Hoort zegt het voort met de Nationale padvindersuitzending: Hallo padvinsters en gidsen, verkenners en padvinders... Hier is een speciaal programma ter ere van de geboorte van ons jongste oranjeprinsesje. Is ons prins, ons zo blij, Dat is oranje prinsesje. hebben we vandaag voor dag? Eén van de 28 van februari. Nou, in ieder geval een heel gewone dag. Jazeker, ik weet precies wanneer we Oranje hebben te dragen. Eerst in januari op de dag van prinses Margriet, dat is uh, de 19e. En dan 31 januari, dan is het de beurt van prinses Beatrix. En dan moet je wachten tot 30 april, de verjaring van prinses Juliana. Ik weet de verjaardagen allemaal in ons koninklijk huis. Maar in februari dan is er geen feestdag. Dat weet ik zeker. Er was geen feestdag. Maar nu is er wel een. Waarom hangen anders overal de vlaggen uit? Ik weet het niet. Je bent niet erg snug, een vriendje, Of ben je hier soms een vreemdeling? Of anders ben je niet goed uitgeslapen? Hoe heet je? Jacob. Dacht ik het niet, Jacob. Nee, maar nou begrijp ik dat je nooit iets weet. Heb je de kanonnen niet gehoord en de klokken niet horen luiden? Hier is Hilversum 1, de Nederlandse Radio-Unie. Nationaal programma. Wij verbinden u thans met de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar een dankdienst wordt gehouden. Voorgangers zijn dominee Dijkstra en dominee Langman, Nederlands hervormd predikanten te Amsterdam. Hulpe, staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid wordt u al rijkelijk geschonken van God en Vader. En van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Ere zij den Vader en den Zoon en den Heilige Geest als in de beginnen, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Gezang 88 Psalm 149 vers 1 tot 5 en zingen erop Psalm 150 vers 2 en 3. Halleluja, zing den Heer een nieuw lied. Zijn lof zijn in de gemeente zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Dat ze zijn naam loven op de fluit. Dat ze hem psalm zingen op den trommel en harp. Want de Heer heeft de welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met hij. Dat ze kunst genoemd De Nederlandse Radio-Unie met een nationaal programma over Hilversum 1 en Hilversum 2. Luisteraars, wij gaan u verbinden met Utrecht, al waar in de Domkerk de heilige doop zal worden toegediend aan hare koninklijke hoogheid, prinses Maria Christina der Nederlanden. Wij schakelen over naar Utrecht. Luisteraars. Daar is een hoog en edel gezelschap in afwachting van de dingen die komen zullen. Hier recht tegenover mij in een halve cirkel rondom de eerste linkerpilaar van het middenschip zitten de meeste ministers der kroon. Aan de andere zijde zie ik tegen de andere pilaar zitten de commissaris van de koningin in de provincie Utrecht. De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Een aantal van andere autoriteiten en dan in een halve cirkel, direct achter de zetels van de vorstelijke personen zijn excellentie de luitenant-admiraal Halfriech en luitenant-generaal Kruls de minister-president Dr. Peel, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer de sultan en de sultanen van Pontianak, als het ware symbool van de hoogachting van de volken van Indië voor het Oranjehuis de vice-president van de Raad van State zijn excellentie, jonkheer Peelert van Blokland ...zoals de, zo de meest hier aanwezige hooggasten in Amtskeledij aanwezig zijn de kardinaal de Jong... ...als hoogste vertegenwoordiger van het rooms katholieke volksdeel... ...en zijn excellentie Sir Neville Plant, ambassadeur van Groot-Brittannië. Alleen al de tegenwoordigheid van deze hoge gasten in hun kleurrijke... ...zoals bij de militaire hoogveiligheidsbekleders en de kardinaal nam ...dan wel zeer stemmige kledij met onderscheidingen... Luisteraars, we hadden het grote voorrecht enige dagen geleden aanwezig te mogen zijn bij een klein stukje familieleven in het Paleis Hoesdijk. We hadden juist een korte opname gemaakt en toen kwam daar zingend door de gang aan Hollen ons levenslustige jongste prinsesje Marijke. Met haar Franse gouvernante. Nu heeft Marijke een alleraardig stemmetje. Ze zingt Hollandse en Franse liedjes en nu die microfoon daar toch stond, rees al spoedig de vraag, misschien zou Marijke wel een liedje willen zingen. Maar nee hoor. Ze had zo'n plezier met haar bal. Iedereen moest met haar ballen, wat dan ook prompt geschiedde. Maar als je dan zo'n pret hebt, wat gebeurt er dan wel eens midden in die hevige pret? Evengoed bij kleine prinsesjes als bij andere kleine meisjes. Dan krijg je opeens de hik. Zomaar. En of je dan met je armpjes omhoog gaat staan... of een klopje op je rug krijgt... of zeven slokjes water drinkt... het gaat niet over. Tot de Franse gouvernante op de gedachte komt... Als je zingt en je maakt er een klein rondedansje bij, dan is het meteen weg. En zo gebeurt het. Met de gouvernante samen zal ze zingen, Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous. En luistert u nu eens hoe onze kleine Marijke haar best doet om die nare hik weg te zingen. En als ze dan tenslotte verzucht, J'ai le hockey, je ne peux pas chanter, ik heb de hik, ik kan niet zingen, dan zult u ook horen hoe voortreffelijk Marijke al Frans spreekt. Zag je hoe Maar ze rook is maar te Ja, daar zaten we nu. Hoe krijgen we die hik nu weg? Zelfs prinses Beatrix, die raad weet bij alle zorgen van Marijke, weet het niet. Tot Marijke zelf op het idee komt, Jonassen. Jonassen en zingen, er zelf bij zingen. Wel, vaders en moeders, als uw kinderen voortaan de hik hebben, dan moet u dat goed onthouden. Jonassen en zingen. Het kan alleen zijn dat er speciaal bij gezongen moet worden, sur le pont d'Avignon. Want dat hield bij prinses Marijke. Luistert u maar. Ja, nee. Nou, Jonasse. Nou, Jonasse. Nou, Jonasse. Ja, nu weer Jonassen. Maar daar moet toch wel bij gezongen worden. En dat van Jonas en die walvis wordt wel wat saai. En een beetje langzaam voor zo'n levendig prinsesje. Kent u dat mooie lied van de mosselman? De mosselman van Scheveningen? Prinses Marijke zal het u wel even voorzingen. En als het dan eenmaal gezongen heeft, klinkt het gedecideerd één keer. En dat betekent dan nu weer Jonassen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Als u goed oplet, kunt u dan ook nog even prinses Margriet op de achtergrond horen. Ze komt juist binnen en vraagt of Marijke gezongen heeft. En hoe? Uit volle borst. de, de, de mosselman, de mosselman van meenig? Of maar één keer. Nee, maar dat is een heel dat, Een piepkleed, dat is een mosselkindje. Marijke, dat is een mosselkindje, dat is dat. Ja, pas op met hoofd. Heb jij dat gezongen? Een mosselkindje gezongen. dat is nou, zeg jij ja, de mosselman, zeg jij de mosselman, de mosselman van zeg jij de mosselman, de mosselman van Ningen, zeg de mosselman, de mosselman Wel luisteraars, we hebben toen Marijke verder aan haar drukke bezigheden met de bal en haar schommelstoel en een mooi klein spiegeltje gelaten, met het gelukkige gevoel dat je altijd hebt als je even bij het spel van vrolijke ongekunstelde kinderen betrokken mag zijn. Zeker bij dat van ons lief klein prinsesje Marijke. Ten slotte had meester Kortenhorst nog een verrassing in petto. Prinses Marijke kreeg als herinnering een klokkenstoeltje met een klein klokje... dat ze door aan een touwtje te trekken kan laten klinken. En ook de andere kinderen kregen een klokje als herinnering. En zo werd het toch nog vanmorgen een heel carillon. Cadeautjes hè? Wat wil dat kun je zo. Dan moet je een touwtje trekken. Wat moet je daarmee doen? Trekken, trek maar aan het touwtje. Trek maar. Trek maar. aan. is dat? Trek maar. Wat aan. is hem Een Trek voor jou. Trek hem Trek dat klopt het in uw mami mee naar mijn troon. Ja, jullie nemen uw hand. ik hou het op Zo eindigde dan een aardige huiselijke plechtigheid... ...met een diepe achtergrond van grote erkentelijkheid... ...jegens onze Amerikaanse vrienden. Prinses Marijke heeft vandaag haar eerste officiële daad verricht, in het dierenpark Terrene. Namens de Nederlandse jeugd heeft zij een dromedaris en een babypanter aanvaard, als dank voor de hulp die werd geboden bij de watersnood in Pakistan in 1954. Het was de ambassadeur van Pakistan, de Begum Liaquat Ali Khan, die de aanbieding met enige woorden gepaard deed gaan. Lieve prinses Marijke, het spijt mij bijzonder... Dat ik niet genoeg Nederlands ken om mijn kehele te sprak darin te konen houden. Niet min zou ik u toch kraak in u taal willen zekken. Hoe kabrek ik mijn poking dar te ook mogen zijn. Hoe blij ben, u te ontmoeten en hoe dankbaar ik ben voor de air die u Pakistan bewest. Door de moeite te nemen aan namens de kinderen van Nederland deze dramezarees te willen aanbaden. U hebt nu over enkele ogenblikken de dankwoorden van prinses Marijke. Dat het, dat het, dat namens alle Nederlandse kinderen dank ik u hartelijk. Prinses Marijke stapte op de scheefbel af en zwaarde met ferme slag de klepel op en neer. 1813-1963. Zal haar koninklijke hoogheid prinses Christina... wel haar eigen jeugdige visie geven. Vanaf haar bankje bij de haard. Mijn vader heeft gesproken over die wisselwerking... die nodig is tussen ieders eigen wereld en de omringende wereld. En hij zei dat die wisselwerking liefst open en eerlijk moet zijn. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk... Ik denk nu bijvoorbeeld aan ouderen en jongeren. De generaties begrijpen elkaar nu eenmaal altijd moeilijk. Het is voor onze ouders vast ook niet gemakkelijk geweest ons op te voeden. Maar de kinderen begrijpen hun ouders ook vaak niet. De tijden veranderen zo snel. Maar om te kunnen wisselwerken is het goed... wanneer nog de ouderen, nog de jongeren zich als makke schapen gedragen... Dat bedoelt mijn moeder ook in al haar redenvoeringen. Moeder wil graag dat iedereen begrip krijgt voor elkaar. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar toch hebben de mensen in de afgelopen 150 jaren... veel meer begrip gekregen voor elkaars situaties. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de sociale wetgeving. Jeugdcontacten over de gehele wereld. De eukomenen en nog zoveel meer. Men zegt dat mijn grootmoeder eens een minister te eten had... die ze geen raad wist met een gloeiende hap in zijn mond. Ze riep, spuug uit, spuug uit. Dat was ook een soort begrip. En als we in Hilversum boodschappen doen... en de mensen doen gewoon... dan is dat ook begrip. En als mijn vader conferenties belegt... om internationale samenwerking te bevorderen... dan vraagt hij begrip... En als mijn moeder zegt, we moeten een nieuw Europa bouwen, dan bedoelt ze dat we begrip als cement moeten gebruiken. Veel mensen konden wel eens beginnen met begrip dichter bij huis te tonen, lijkt me. Mijn grootmoeder trachtte onze generatie altijd te begrijpen. Bovendien was je er bij haar heel zeker van dat zij je nooit in de steek zou laten. Je kon altijd op haar rekenen. Dat veilige gevoel kon je bij haar hebben. Denkt u er maar aan hoe zij was in de oorlog. Als alle mensen zo waren... dat de jongeren altijd op de ouderen konden rekenen... en de ouderen op de jongeren... dan zouden de meeste klachten... over die lastige jeugd van tegenwoordig uit de wereld zijn. Evenals een heleboel andere problemen. Dan kan er gebouwd worden aan een verenigd Europa aan een toekomst voor de tegenwoordige jeugd... ...in een wereld waarin men elkaar begrijpt en samenwerkt. Ik ben benieuwd hoe ver we in het jaar 2013 zullen zijn. Aan het antwoord op deze door prinses Christina gestelde vraag... ...zal de jeugd van nu moeten werken. Goedemiddag, dames en heren. Dit is Paleis Oesterk. Het nieuws is sinds 11 uur vanmorgen al bekend... Prinses Christina, de jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, die dinsdag de 18e februari 28 jaar zal worden... heeft zich verloofd met de heer Giorgio Guillermo. Koningin en prins zullen het verloofde paar over enkele ogenblikken... aan de op Paleis Oesterk verzamelde pers... en via onze camera's ook meteen aan u elders in het land gaan voorstellen. Prinses Christina, die tot 1963 overigens nog altijd prinses Marijke genoemd werd... en de heer Guillermo, zijn gisteren in ons land aangekomen. ...samen met prins Bernhard. Ze zaten in hetzelfde vliegtuig en terwijl prins Bernhard daar een persconferentie gaf... ...naar aanleiding van zijn terugkeer. Dit is het verloofde paar. Ik zal het verhaal meteen onderbreken, want hier gaat het om. Dit is de heer Guillermo met de, uiteraard, hoe kan het anders... ...naast zich prinses Christina en prins Bernhard. En koningin Juliana. Vrezen, ik heb wat te zeggen. Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. Wij kennen hem ook al een poos, waarin we hem hebben leren waarderen. En we zijn erg blij dat zij nu dit besluit genomen hebben. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden. Ja. Uh, wel, als uh, zogenaamd hoofd van het gezin... Ah, het van het u weet dat mevrouw zelfs <laughs> geen AOW mag krijgen voordat ik 65 ben... Uh, mag ik wel zeggen dat ik me uh, voor duizend procent aansluit... aan wat mevrouw net gezegd heeft? En uh, uh, jij? Ja? Uh, we kennen elkaar nu uh, ongeveer een jaar goed. Uh, of misschien iets langer dan een jaar. Uh, we hebben elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet in uh, 1972. En uh, daarna weer ontmoet via... Amerikaanse en Hollandse vrienden in 73. En uh, George is van Cubaanse afkomst. Maar hij woont al een hele tijd in de Verenigde Staten en daarom spreken we natuurlijk Engels samen. Maar hij leert mij Spaans en uh, ik leer hem Hollands. En daar zijn we dan nog wel even mee bezig. Oh, yes. Okay. I'm sorry sure that I have to speak in English because my Dutch is not good enough yet. I hope soon perhaps to be able to talk to people in Dutch. Ja, wat onze trouwplannen betreft, die zijn nog niet vast. Te zien over half twee uur luisteren naar het Echo Magazine. De hervormde kerk in ons land vindt het geen enkel probleem dat prinsens, prins, prinses Christina katholiek is geworden. Dat zegt de kerk in reactie op berichten vanmorgen in dit Echo Magazine. Op tweede paasdag heeft kardinaal Willebrand prins, prinses Christina het heilig vormsel toegediend. Na prinses Irene in 1964 is Christina het tweede lid... van de Nederlands hervormde koninklijke familie... dat tot de katholieke kerk is toegetreden. Prinses Christina en Jorge Guillermo gaan scheiden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. De prinses trouwde in 1975 met de uit Cuba afkomstige Amerikaan Guillermo. Op verzoek van prinses Christina werd voor het huwelijk... geen toestemming gevraagd aan het parlement. Daardoor verloor de jongste dochter van Juliana, net als eerder haar zuster Irene... het recht op troonopvolging... Na het huwelijk vestigde het paar zich in New York. Sinds 1984 wonen prinses Christina en Jorge Guillermo in Nederland. Ze hebben drie kinderen, Bernardo, Nicolas en Juliana. Er is inmiddels een echtscheidingsprocedure begonnen. Het uur van de waarheid is aangebroken, is het niet, meneer Hemelraad? Ja, dat kunt u gerust zeggen. Goedemorgen, u bent Goedemorgen. van uh, het veilingshuis Sadebies in Amsterdam. Over nou, een minuut of zes mag het publiek de veiling daar binnen om naar de bezittingen van Prinses Christina te kijken. Staan er al mensen voor de deur? Ja, er zijn wel mensen voor de deur. Ah. En gelukkig is het zonnetje net een beetje doorgebroken, dus het is minder kil. En wat is er te zien vandaag? Ja, vandaag openen we dus de deuren bij Sotheby's voor uh, de collectie van prinses Christina. En daar zit van alles in. Um, Schilderijen van oude meesters. Ja. Meubelen, zilver, juwelen, porselein, aardewerk. En uh, dat allemaal onder de noemer kunst met een grote K. En daarnaast heel veel leuke huisraad van Eikenhorst. Ach, wat leuk zeg. En uh, heeft de prinses een beetje goede smaak? Een uitstekende ja? smaak, ja. Maar als het gaat om kunst... Nou ja, uh, het is jammer dat u het niet kunt zien ja. uh, over de radio. Het is prachtig om te zien. Het is zeer kleurrijk. Het is uh, zeer decoratief. Het ja. is uh, aangenaam om, uh, om, om te vertoeven op zo'n kijkdag. Ja. Ja. Had ze moeite om afstand te doen van haar uh, bezittingen? Um, ja, nou, u begrijpt dat de, de, de, de heel persoonlijke invalshoek, die belichten wij niet. Het gaat uitsluitend over de veiling. Dat is ons, ons aandeel in het geheel. Ja. Um, ik had niet erg de indruk dat het heel moeilijk was. Ja, en um, bijvoorbeeld de borden waar de koninklijke familie van heeft gegeten, die zitten er ook bij, of niet? Ja, Jawel, en de bestekken en uh, ja, van al. Goh, dat vind ik wel leuk, zeg. En uh, hoeveel, hoeveel gaat het opbrengen, denkt u? Nou, we schatten nu zo ergens rondom de 2 miljoen gulden. Dat is, uh, dat is behoorlijk. Ja, want er zit nog heel sexy bij, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Deze hele zitting waar alleen maar wijnen worden geveild. Ja, wijnen? Het is natuurlijk ook heel erg leuk om een fles wijn op tafel te hebben... die je ook bij Christina op tafel gestaan ja. zou kunnen hebben. Ja. Die mag je dan niet er één keer op drinken, natuurlijk, hè, bij, bij een Chinese maaltijd. Dat zou niet doen. Nee, nee. daar zit je ook echt te goed voor. Ja, ja, ja. Wat, wat is, denkt u, het meest dure stuk? Is dat een kunststuk dat onder de hamer komt... Ja, we verwachten dat het schilderij door Cornelis van Haarlem het meest op zal brengen. Zo rondom het half miljoen, denken we. Mm -hmm. en dat is een prachtig schilderij dat in 1604 is gemaakt. En het stelt voor Mars terwijl die het hof maakt aan Venus. Maar um, nu hebben we te maken met het servies van het Koninklijke Huis. Uh, we hebben wel eens gehoord van wat echterlijke ruzies. Uh, is het servies compleet? De service zijn zeer compleet en in uitstekende condities. Niet dat je zeg maar. Uh, nee, ik doe het niet. Ik zit hier. Uh, ik denk, ik zal even wat geluidseffecten maken. Maar dat, dan, dan moet ik het straks weer opruimen. Hartelijk welkom, vrouw. Ineens was die er dus, of was de mogelijkheid? Hoe is, hoe is die CD ontstaan? Nou ja, ik heb inderdaad al heel lang uh, met het idee rondgelopen. dat ik een kerstcd wou maken. Ik heb ook al heel lang kerstmuziek verzameld. Al vanaf oh, de zestiger jaren, toen ik begon. Met zangles. Um, misschien is het aardig om um, te gaan luisteren naar een van de tracks. En dat is dan wat ik een van de meest intieme tracks op de CD vond. Een, uh, een van oorsprong uh, oud-Frans kerstliedje. Entre le boeuf et la negrie. Met John Schorrel en Marijn Rengers, onderzoeksduo bij De Volkskrant. Radio 1, Argos. Ik heb gehoord dat de Rijksvoorlichtingsdienst ook een keer dacht: van wat zijn dit voor vreemde gasten? Dat die De Volkskrant hebben gebeld om te informeren of het wel echt Volkskrant-verslaggevers waren. Nou, zover gaat het niet, maar het is wel, er zijn wel wat twijfels geweest. Kijk, als je schrijft over het Koningshuis, is het doorgaans vrij overzichtelijke... Uh, journalisten die daarmee doen. dat zijn gewoon. Ja, de privé. Je hebt de privé en je hebt zeg story. maar... Story. De privé, de story en je hebt zeg maar een aantal mensen... die gewoon een portefeuille hebben bij een krant. En dat is het zo'n beetje. En wie wij dan weer waren en wat wij nou eigenlijk aan het doen waren... en wij waren ook nog, zeg maar, aan het stoken in hun ogen. Want? Ja. Waarom? Nou ja, dat, dat begon eigenlijk, zeg maar, met, met ons eerste verhaal... over uh, uh, de fiscale constructies vanuit Paleis Noordeinde... die wij ontdekt hadden. Prinses, prinses Christine en zo, die een... Uh... Die vastbeslissingsmeidje bleek te hebben van je Guernsey. Een ja, ja. Engel, Engels eiland dat uh, ja. erg belastingvrij is. En ja, wij hadden dat zeg maar, ontdekt. En uh, ook zo ontdekt dat het onweerlegbaar was. Dus we vonden zeg maar, echt in documenten, stond gewoon echt de stichting Daffodil Trust. Gevestigd op Guernsey. En Guernsey is een belastingparadijs. En het was gevestigd, statutair, op Paleis Noordeinde. Dat betekent dat het dus een, een fiscale constructie loopt vanuit het Paleis van Onze Majesteit. En Marijn, dat vond de Rijksvoordelijksdienst niet gepast dat jullie daar achteraan zaten? Nou, ik weet niet, daar hadden ze niet zozeer een mening over... maar het, het was een soort journalistiek die ze denk ik niet gewend waren. Dus je hebt, je hebt de, de koningshuisverslaggevers van de, van de kla klanten... en die volgen het getrouw, de buitenlandse reizen, de, de geboortes, al dat soort dingen... Maar dat er iemand zeg maar, aan de rand uh, ook gaat zoeken naar uh, hoe zij hun financiën organiseren... Ja, dat waren ze niet gewend. En dat we ook gewoon alles opschreven wat we vonden. En ons daarbij ook niet... Ja, we hadden een document waarin stond... ze hebben het georganiseerd via Guernsey... ze zijn iets aan het doen met het vakantiehuis. Dus daar konden ze ook verder niet zoveel aan bijdragen. En ook niet zoveel aan spinnen. Ja, een beetje zuur eindigt deze compilatie van fragmenten... uit het leven van prinses Christina. Die een mooi beeld geeft van onze veranderende en veranderde samenleving. U zult misschien denken waarom zijn die makers van woord... op Radio 1 daar ingedoken. Wel nu de aanleiding voor deze aandacht voor de prinses was het feit dat ze vijftig jaar geleden besloot zich voortaan prinses Christina... te gaan noemen in plaats van Marijke. Het kan verkeerd, heeft onze eigen brede rode eens gezegd. Het Edith-Stein-concours onderging ook een naamsverandering... en heet het Prinses-Christina-concours. Het is een jaarlijks concours dat klassieke muziek, jazz en compositie... promoot onder jongeren van twaalf tot en met negentien jaar. Oorspronkelijk heette dit dus Edith-Stein-concours... naar het Edith-Stein-College in Den Haag. In 1990 verleende prinses Christina haar naam eraan. In 2002 en 2004 won de Bogerman Big Band het concours... in de categorie jazz. Het is het schoolorkest van de Bogerman scholengemeenschap in Sneek. De nu volgende opname is van deze band tijdens het concours van 2006. En die opname is gemaakt door de NPS en eerder uitgezonden... op 7 januari 2007. Ja. Claro. Surprise! De Bogerman Big Band uit Snake met Crimea River. Gespeeld op het Prinses Christina Concours. Dat was in 2006. En ze wisten dit keer de publieksprijs in de wacht te slepen. Dit is VPRO's Woord op Radio 1. En voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.nl. Het is bijna tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met Woord. We zijn er nog tot zeven uur en we hebben nog heel wat moois voor u in petto. Tussen 6 en zeven compilatie van radiomateriaal... met betrekking tot Gerrit-Jan Heijn en Verdi E. Tussen 5 en 6 een ijzige aflevering van Madiwodo over poolgebieden. En in het komende uur het leven en werk van grafisch ontwerper Jan Bons. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.